Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU neemt extra strafmaatregelen tegen Wit-Rusland. Volgens de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maakt het land zich schuldig aan mensensmokkel. Ze lokken migranten naar Wit-Rusland met de belofte hen de EU-grens over te krijgen. Dit gebeurt onder meer langs de Poolse grens. Daar zitten nu een heleboel migranten die geen kant op kunnen omdat Polen ze niet binnenlaat. De Nederlandse EU-minister legt uit wie ze met de sancties willen raken. Het zijn sancties tegen bedrijven, overheidsbedrijven. Maar het zijn ook heel gericht sancties tegen bepaalde individuen... die op diverse plekken in wit rusland aan de knoppen draaien. Maar ook tegen leidinggevenden van bepaalde bedrijven... bijvoorbeeld een vliegmaatschappij die zorgt voor het vervoer... en deze mensensmokkel faciliteert. Er gelden al langer sancties tegen de Wit-Russische overheid... onder meer vanwege het gebrek aan democratie. De ChristenUnie ziet de 2G-maatregel die het kabinet wil invoeren niet zitten. Met 2G krijgen alleen gevaccineerden en mensen die zijn genezen nog een QR-code. Volgens de ChristenUnie gaat dit te veel richting vaccinatiedwang. Zonder steun van de ChristenUnie is het de vraag of het 2G-voorstel een meerderheid krijgt. Morgen praat de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen. Het Nederlands Elftal moet het morgenavond in het WK kwalificatieduel tegen Noorwegen doen zonder Justin Bijlo. De eerste doelman van Oranje heeft de trainingskamp verlaten omdat hij niet fit is. Wat Bijlo precies mankeert is niet bekend. Tim Krul is opgeroepen als zijn vervanger. En nog een opmerkelijk onderzoekje in Groot-Brittannië. Want de helft van de Britten zegt wel eens te liegen over welke tv-series ze allemaal hebben gekeken. Om toch maar indruk te maken op collega's bij de koffieautomaat of op een feestje. Van deze serie zeggen mensen het vaak dat ze het hebben gekeken, terwijl dat niet zo is. hoorde het intro van Stranger Things. En de andere serie waar mensen vaak over liggen is Game of Thrones. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. En kouder dan 5 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Ook morgen is het grijs met misschien een spatje motregen, Het wordt 7 of 8 graden. Het is Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. the Feel the storm taking all it Bleed Jump it out Feel the blood spill from you zijn jullie al wakker geschud. Welkom, goedenavond bij de nieuwe aflevering van Play It Loud op de maandagavond. En we knalden er lekker in met uh, obituary, chopped in half, van hun tweede album uit 1990, Cause of Death. En daarmee is ook gelijk de toon gezet. Uh, het thema van vanavond is natuurlijk de jaren 90. en ik ga vanavond nog veel meer jaren 90 klassiekers laten horen. En uh, het volgende nummer wat ik ga draaien, en we gaan natuurlijk heel veel nummers draaien vanavond, uh, is een de klassieker uit uh, de, Australië uh, van ACDC. Hier komt ie. Album Use Your Illusion 2 uit 1991 draaide ik het heerl heerlijke nummer, 14 Years. Vaak worden Use Your Illusion 1 en 2 gezien als dubbelalbums, maar dat is dus niet zo. Het nummer wat ik uh, daarvoor draaide was de Money Talks van de mannen uit Australië, ACDC. En ook het nummer wat ik ook net daarna draaide... dat is geen single van het album... maar wel een lekker nummer destijds. Het zat na het schitterende openingsnummer Civil War op het album. Met het eerste deel had de band meer succes... dankzij de grote hit November 1 natuurlijk. Maar op het tweede deel scoorde ze ook met de Bob Dylan cover... Knocking on Heaven's Door, een grote hit. En was ook... You Could Be Mine. Succesvol dankzij de film Terminator 2, Judgment Day. Door naar het volgende blokje, 90's. Grootheden, eentje die zeker niet mag ontbreken... en tot nog toe elke keer voorbij kwam tijdens mijn uitzendingen... blijft toch altijd mijn grote favoriet, Metallica. Met het Black Album hadden ze uiteindelijk een doorbraak te pakken... en was hun best verkochte album ooit. Dit jaar kwam er een geremasterde versie uit... te ere van het 30-jarige bestaan van het album. In verschillende versies, met heel veel extra's voor de fan. Van het iconische album... Album, draai ik wederom geen single, maar evengoed wel een lekker nummer holier dan Dow. En daarna reizen we verder door in de tijd naar 92 voor een lekker pakje gun. noem ik even knallend te eindigen. Heerlijk. Dat was uh, Alice in Chains met... Uh, wat was de weer? Oh ja, yeah. Angry Chair. Sorry. <laughs> van het album Dirt. Dat was even fout. Het uh, tweede album van Alice in Chains. Uh, dat was het derde singletje wat gereleased was. Uh, volledig geschreven door Weilen zanger Lane Staley. Ook in hetzelfde jaar had Industrial Metal Band Ministry... een groot succes met hun album Psalm 69. Dankzij het nummer, het nummer Jesus Built My Hot Rod... en de daarna volgende singles NWO en Just One Fix. Ook hier ga ik weer geen single van draaien... maar een wat onbekende nummer. Je gaat nu horen van dat album Hero. En daarna draai ik weer een heerlijke Canadese trash... van gitarist Jeff Waters, een jaar later gereleased in 1993. Hier komt hij. Je luistert nog steeds aan uh, Play It Loud. Op uh, ZFM Zandvoort. Hey Jordanet, hoorde net Set The World On Fire. Uh, of uh, Night Jump Queen van Set The World On Fire. Sorry, uh, 1993. Een van de nummers die uh, naar later nog steeds uh, veel live speelt. Uh, en helaas kom ik een beetje te laat achter. Uh, en in aanraking met de band... Uh, uh, later, um, ja, toen ik ze zag uh, in Haarlem... In, oh nee, Melkweg was het trouwens, uh, met uh, Trivium samen. Sindsdien heb ik al hun albums gekocht en uh, luister ik ze nog regelmatig. Een ander album wat ik ook heel uh, vaak luister... en nog steeds helemaal grijs draait trouwens, is het album... Uh, Get a Grip van Aerosmith. En die draaiden we heel vaak uh, op vakantie onderweg naar Frankrijk. En dat is nog altijd een uh, favoriet in mijn collectie. Uh, het album uh, bevat maar liefst zeven singles. Die zijn uitgekomen. En hiervan draai ik hun vijfde single. Uh, getiteld Fever. En die uh, is wel lekker stevig. Uh, gaat over een fijne tijd die uh, de mannen hebben gehad. Uh, dankzij hun uh, drugsverleden. En die hebben ze uiteindelijk aan de kant geschoven... voor andere leuke dingen in het leven. Uh, zoals uh, ja, seks onder andere. En uh, zeker een lekker stevig nummer dus. Hier komt die van Aerosmith, Fieber. En hierna nog een lekker nummental nummer... Uh, van de Pioniers uit 94. See, I can see you. Nog het debuutalbum Korn, Blinds. Een van de vetste nummers vind ik persoonlijk. Korn was een van de eerste bands die nu metal maakte en groot maakte ook. Een stijl wat later veel aan populariteit won dankzij bands als Lim Biscuit en in de jaren 2000 Papa Roach en Stained, Lim Linkin Park. Nu metal is een combinatie van metal met hiphop, alternatieve rock, funk, industrial en grunge... 1994 was een goed muziekjaar waar veel bands met goede albums op de proppen kwamen. Zo ook de volgende band. Uh, volgende bands. Maar allereerst gaan we Pantera behandelen. We hadden net al fever blind. En nu gaan we helemaal kapot. Broken. Of I'm Broken van Pantera komt nu. Een van de succesvolste nummers samen met 5 Minutes Alone laatst genoemd nummer ga je nu horen dus hierna gaan we in therapie en in isolatie Van het uit 1994 gereleased album Trouble Gum... hoorde je zojuist Isolation van Therapy uit Noord-Ierland. Een erg passend nummer in het laatste jaar. Nu ook een beetje eigenlijk. Dankzij de corona-lockdown. Ze hebben vorig jaar zelfs een speciale uitvoering gemaakt van het nummer... toen we met z'n allen in lockdown zaten. Zeker het luisteren even waard. We blijven nog even in een blokje in het jaar 1994... met nog twee lekkere klassiekers voor het eerste uur er al bijna op zit. Eerst nog een grote hit voor de band Soundgarden... Van Chris Cornell, afkomstig van hun succesvolste album Super Unknown. Het was het populairste grunge-nummer van dat jaar en ook van Soundgarden. Ik heb het natuurlijk over Black Hole Sun... met een surrealistische en enigszins apocalyptische videoclip. Hier komt hij dan met daarna een heerlijke zieker uit hetzelfde jaar. En dan zie ik jullie straks terug in het tweede uur. Geniet van Black Hole Sun en Green Day. Yeah!